Voor het noorden van het land zijn de problemen door het winterweer nog niet voorbij. Voor Groningen en Friesland heeft het KNMI code oranje verlengd tot 9 uur vanavond... vanwege sneeuw en harde wind. Voor Drenthe was dat niet nodig en zat alles weer op geel, net als in de rest van het land. Alleen als je een betalende gebruiker bent... kun je met Elon Musk's AI-chatbot Grok nog foto's bewerken. Eerder deze week was er veel gedoe over naaktfoto's van mensen die met AI waren gemaakt via Grok. Er kwamen keer duizenden van dat soort naakbeelden op X. De uitkleed deze optie is nu niet meer zomaar te gebruiken. In heel Zwitserland hebben we net de kerkklokken geluid. De nagedachtenis aan de slachtoffers van de cafébrand in Grand Montana. Er was ook een minuut stilte. Tijdens de jaarwisseling ging het mis toen binnen in het café vuurwerk werd afgestoken. Veertig mensen kwamen om. De eigenaren worden verdacht van nalatigheid. Skier Marcel Hirscher gaat niet voor Nederland meedoen aan de Olympische Spelen die volgende maand beginnen. Hirscher deed al drie keer eerder mee aan de Spelen, onder twee keer goud, maar toen nog voor Oostenrijk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 3 minuten over 2, we kijken naar de situatie op de weg. En Flitsmarkster, die meldt maar één vertraging. De A2 richting Maastricht-Noord bij Roosteren. Daar verlies je 40 minuten, 6 kilometer file. En één flitser, de A12 richting Gouda bij Nieuwebrug aan de Rijn. Daar controleren ze bij 39,8. Lekker zometeen een Ibiziaans, is dat een woord? Ibiziaans setje van Jamie Jones komt te raden in de Slamix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 Met de lekkere klanken van Jamie Jones dit uur in de Slam Mix Marathon. Hartelijk welkom. in de Slam een mixmarathon. En nu is het uh, 9 februari. Zijn we al een beetje plannen aan het maken voor leuke feestjes? Of hangen we nog een beetje in 2025 en nou, nou, nou, nou, rustig beginnen? Kom maar door. Waar mogen we je pre-party voor zijn? Laat het weten via de app van Slam. Pre-party, waar mogen je pre-party voor zijn? Dat kan natuurlijk al ook volgende week zijn. Het eerste feestje voor tasstuk door het taststuk uh, en staat op de planning. Frankie Bizarro, lekker zeg. Is en wat is dat voor jou? Kom maar door. Hou die appje van Nino. Lekker man, wintersporten Ricardo. Nou, je bent bij pre-party voor straks drie uur. heb ik een afspraak met mijn collega in de kroeg. Werkbespreking. Ja, werkbespreking. Het enige wat er wordt afgesproken is wie betaalt de rekening zeker. Maar goed, lekker. Happy weekend via met de Slammix Marathon Top drie uur hoor je Jamie Jones in de mix. Amy Jones tot drie uur in de slam mix marathon. We gaan 24-7 door met de beste sets die we maar op de planeet aarde kunnen vinden, en die we soms verlaten voor een lekker tripje, toch? Slam.nl voor de hele line-up Jordan Trek van Ian Allen. En ham drum in de mix. You remember these days When people were talking shit about my house music Just let it go man Geweest begin dit jaar naar Ibiza. Jamie Jones hoor je in de Slam Mix Marathon. Met straks nog op de line-up, sowieso de relevante tracks voor de dansvloer. De Mix Marathon komt eraan. Ook Joel Corey, maar zometeen hartstikke live hier vanaf het Zen Center in Amsterdam. Linda Panks komt eraan. Achter de Wheels of Steel bij Florian. Veel plezier en een happy weekend!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 Alles of niets. De gok van je leven. Vanaf maandag. Sam! Check Slam.nl voor alle info. Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zit je er straks ook lekker waar een Piesbast sneelt? of oh, aanold als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Oh.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 Ga naar de winkel of tempoor.nl. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een zet. 18 plus speelbus. Ja? Serieus? 7, 7, oh. 7, 7, oh, wat een geld! 80.000, dat verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. stranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt.